9 uur na netwijl met het NOS-journaal. Op een brug over de Nijl in Cairo is het tot een confrontatie gekomen tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette Egyptische president Morsi. Beide groepen gooien met stokken en stenen naar elkaar en ook bekogelen ze elkaar met vuurwerk en molotov-cocktails. Op de brug die leidt naar het Tagirplein staat een auto in brand. De onrust begon toen aanhangers van de moslimbroederschap optrokken richting het plein. Daar zijn duizenden tegenstanders van Morsi. Vanmiddag riep de vrijgelaten leider van de broederschap Badiz zijn aanhangers op... om met hun leven te vechten voor de afgezette president Morsi.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 De man die spionagepraktijken van de VS aan het licht bracht... heeft in een groot aantal landen asiel gevraagd... maar zij nemen de aanvraag niet in behandeling... zolang hij niet op hun grondgebied is. Door de IJslandse nationaliteit aan te vragen... hoopt hij dat probleem te omzeilen. Novak Djokovic heeft voor de tweede keer in zijn carrière... de finale van Wimbledon bereikt. De Servier versloeg in vijf sets de Argentijn Juan Martín del Potro. Djokovic won Wimbledon in 2011... De andere finalist komt uit de partij tussen Andy Murray en de Paul Janovich. En die partij is nu aan de gang. Het weer vannacht en morgen zijn er vooral in het zuidoosten en zuiden nog wolken. Elders is het vannacht nevelig en schijnt overdag de zon volop. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Zondag is het overal zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ANW verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn er werkzaamheden. En daarom staat er bij Hoofddorp een file van 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Een hele goede vrijdagavond. Vrijdag sluit ik hier een BNN Today de week af. En dat doe ik vanavond met Wieler van Haat en schrijfster van het boek Vrouw en Fiets, Nienke de Jong. Politiek journalist voor RTL Nieuws, Jos Heijmans. En onze eigen politiek commentator... en oud Tweede Kamerlid, Boris van der Ham. Goedenavond, alle goedenavond, drie. Goedenavond. Jullie mochten even een half uurtje wat voor jezelf doen. Ja. Met, tijdens Filemon. Oh, jij, heb jij het gehoord, Nienke? Nee, ja, ik ja heb, net. Ja, ja. en om er ondertussen zaten... we ook even naar uh, Althusseren te kijken. Ja, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Mm -hmm. En we hebben straks ook over uh, Mart... Ja. Uh, daar zit Filemon vanavond. Jij hebt er vorig jaar gezeten. Inderdaad. En er was natuurlijk nogal wat te doen om maart deze week. Precies. En we hebben het ook over nog veel meer dingen. Natuurlijk over het parlementaire jaar. Vandaar deze twee politieke heren aan tafel. Uh, jullie geven een top drie. Wie van het kabinet het beste heeft gedaan. En wie er nog ietsje beter kan. Dat zo meteen. Meekijken kan natuurlijk via de webcam op radio1.nl. En mee twitteren met hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt achter de week. En lukt de muziek? Dat klopt, inderdaad, want Erik is er niet. En dus uh, uh, heb ik straks weer een country-plaatje. Voor oh mijn, nee. mijn missie om country op de Nederlandse kaart te zetten. Ja, Hou er toch is, mee op, man. Misschien iets heel curieus. Dus. Ja, dat is, ik, ben, ik ben er al geraakt in de mijn. Dat ga ik straks wel vertellen. Maar Dolly Parton, dit keer wel? Want nee. dat is het enige pruimbare van de. <laughs> Geen Dolly Parton. Ik, ik, ik, ik kijk de laatste tijd heel veel s'nachts televisie. Ik weet niet waarom, maar dan kan ik niet slapen. En dan uh, zet ik s'nachts een tv aan. En ik heb nu sinds een paar maanden ook uh, digitale televisie. En dan kun je doorzappen en dan heb je ineens heel veel zenders. En dan zit dan, daar heb je dus ook muziekzenders. Dus niet MTV, maar gewoon zenders die dan de hele tijd muziek uitzenden. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment een clipje tegen. En toen dacht ik, in een beetje slaaproes... Uh, dacht ik van, hé, hey, dat is een Engelstalig plaatje. Want het klonk zo lekker mellow. En, en later dacht, kwam ik erachter luister ik naar de tekst. was het gewoon een Nederlandse rapper. Maar met een hele mooie, hele mooie, sferische een clip zat erbij. Ik was echt, was echt dacht van, oh ja, wat een vette plaat. En toen, uh, nou ik dacht, dacht, neem nemen we mee. Het is dus van een Nederlandse rapper, heet Diggy Dex. Hij heeft ooit een keertje een nummer gemaakt samen met Eva de Rovere, Slaap lekker, heette die. Ah, ja, ja. Uh, daar kun je hem van kennen. Dat was echt wel een vrij vrolijk liedje. En deze is eigenlijk, ja, een beetje rustig, een beetje slow, een beetje mellow. En hij lijkt wel, de koortjes lijken een klein beetje op Duma, vind ik zelf. Maar goed, dat vind ik zelf. Vannacht nog, heet hij. Zit in de auto met jou lang lang ik denk bij mezelf, hoe lang nog, hoe lang ik bij jou, nog. Ik in de nog. Ik voel me als een vreemde in mijn gestad, alsof alles is verbouwd terwijl ik sliep en ik weet niet wat is wat. De weg die ik zo lang liep, dat is een ander. Alsof alles wat bekend is opeens er niet meer was Ik heb jarenlang alleen gedaan wat ik zelf vertrouw Alleen gegeten wat ik zelf kon verbouwen En opeens zat ik een hit Zonder de gedachte aan de hit Nou misschien dat daar de echte kracht toch wel in zit En ik deed niet over shootjes showtjes in de maand Als in het hele jaar ervoor Dus ik pakte alles wat er is yeah. Bovendien was jij meteen verwachting Dus wilde ik voldoende de verwachting die er is Dus Zittend in de auto op echt met jou En ik in bij mezelf hoe lang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 We zijn zo voor Wat ik al die tijd al wilde zeggen. ben zo blij met jou, omdat je weet dat ik gelukkig word van tijd voor mezelf. Mijn hobby is mijn werk, dus vaak weg naar een plek in de verte. Maar waar ik ook mag zijn, altijd weer onderweg in de nacht naar jou, de dus zeg ik: zitten in de auto, op weg naar jou. En ik bij mezelf, hoe Nee, het gewoon Koen eigenlijk. En dan komt het Amersfoort. Diggy Dex is de artiestenaam en het nummer heet Vannacht Nog. Even kijken hoe het is bij Wimbledon. Marcella Mesker. Ja, we zitten aan het begin van de derde set, one set all. Tussen Andy Murray en Jerzy Janowicz. Uh, Janowicz leidt met uh, 2-1. We hebben nog geen breaks. Wel een paar breakpoints gehad uh, op de service van Murray. Maar die poetsen die weg. Met uh, heel veel ace's. Staat goed tussen vier. Ja, en nu ken ik, kijk ik naar een... Uh... Een hele boze uh, Jurze Janowitz. Ja, het is een emotionele jongen. 22 jaar. Het is een leuke tennis om naar te kijken. Hij is brutaal. Hij is voor niemand bang. Hij speelt als een gek, als een maniak op de baan. Hij uh, serveert uh, services van 225 kilometer per uur. Slaat ontzettend hard. Maar hij heeft ook een geweldige touch. Groot atleet. Maar hij heeft het steeds aan het stop met de umpire. Want hij wil precies weten wanneer het dak dicht gaat. Ja, alsof die umpire dat op de seconde kan vertellen. Wat maakt het uit? Ze moeten doorspelen. Ja, dat heeft het heeft natuurlijk alles te maken met het laten tijdstippen, met de lichten die dadelijk aangaan. Dus hij blijft zich maar druk maken, verspilt daar heel veel energie, denk ik. En Murray blijft kalm. In dit soort wedstrijden, best of five, moet je kalm blijven, komt het op de mentaliteit aan. En ja, hier zie wordt... Januïd, je iets. een jonge vent. En uh, die uh, lijkt me hier toch wel wat uh, te veel energie uh, te verspillen. Maar we zullen zien of dat uh, gevolg heeft. Voorlopig is het 2-1 voor de Pol als uh, Andy Murray serveert aan het begin van de derde set. Gaan we even naar Cairo. Daar zijn de aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi onderweg naar het Tahrirplein, Waar duizenden tegenstanders van de moslimbroeders op zich hebben verzameld. Nog steeds aanwezig zijn ook. En er wordt gevreesd voor een confrontatie. Ik kijk met een half oog naar Al Jazeera. En daar zien we die beroemde brug waar je veel over hoort. Daar is het volgens mij al tot de confrontatie gekomen. En dan is verslag even. Jeroen de Jager is daar in Cairo. Jeroen, wat gebeurt er allemaal om jou heen? Uh, ja, het is uh, langzaam wat grimmiger aan het worden Willemijn. Uh, eerder vanavond, een half uur, drie kwartier geleden, hier de mensen van het Taghiërplein die de stoeptegels aan het kapot gooien waren om een front te vormen. Mochten die Moslimbroeders door de barricade van het leger heen kunnen stoten. Je moet je voorstellen, er zijn uh, drie wegen die, uh, die de Moslimbroeders zouden kunnen gebruiken om hier het Taghiërplein te bereiken. Die zijn afgezet door, uh, door tanks. Um, de mensen hier op het vooral de jongere jongens met knuppels... Uh, staan daar bij die barricades uh, van het leger. Er wordt ook geschoten, is mij verteld. Uh, daar ben ik zelf niet bij geweest. Ik heb hier wel gewonden binnen zien komen bij dat Taghiërplein. Mensen die in hun been zijn geschoten, uh, heb ik uh, twee van gezien. Dus uh, ja, de situatie wordt er niet beter op. Je zei grimmig, grimmiger dan, dan eerder, dan eerdere dagen. Ja, grimmiger dan de afgelopen dagen. De afgelopen dagen werd hier echt... een uh, een feestje gevierd van de, van de revolutie, van de revolutie 2.0 zal ik maar zeggen. Uh, het feit dat de bossing omver was geworpen. Dat feestje wordt op het plein zelf nog steeds wel gevierd. dat zijn echt twee Als je dan iets verder weg die uitvalswegen oploopt... dan zie je daar de, de jongeren die, die als, het, als het nodig is... Uh, zullen gaan vechten tegen die moslimbroeders als het ze lukt om door te stoten. En dat is de vraag. Want uiteindelijk, denk ik, zal het leger die Moslimbroeders tegenkomen, uh, tegenhouden. Want mochten zij uh, dit plein uh, gaan bezetten, dan, dan wordt dat een bloedbad. Ja. dit klinkt een beetje alsof het op wat voor manier dan ook niet helemaal goed gaat aflopen. Nee, nou ja, wat, dat heb je vanmiddag ook gezien. Ik was vanmiddag bij een andere demonstratie van moesie aanhangers die, die wilden naar uh, de plek waar ...moest mogelijk gevangen wordt gehouden bij de Republikeinse Gwaarden. Die Republikeinse Garde, die schoten op die, op die demonstrant, daar zijn drie doden bijgevallen. Dus dat was voor de moslimbroeders misschien ook wel weer aanleiding om wraak uh, te nemen en hier naartoe op te drukken. Want hier wordt het feestje gevierd en voor de moslimbroeders is het absoluut geen feestje op het moment. Goed, Jeroen de Jager, dankjewel. in Cairo, als er meer nieuws is dan komen we bij je terug. Verder hier ja. aan tafel, Jos Heijmans, journalist van RTL Nieuws. Is er Boris van der Ham, onze eigen politiek commentator. En Nienke de Jong, wielervrouw aan tafel. Uh, Boris, als je dit, want wij, wij hebben El Jazeera aan in de studio. En je ziet die... Uh, ja, dit, allemaal dit, mensen dit, rennen, maar ja, je ja. weet natuurlijk niet precies... waar het nu weer voor aan het rennen is. Maar er zit in ieder geval heel veel beweging in. En er wordt wel heen en weer wat uh, vuur weggegooid en stenen. En weet ik niet allemaal. Ik zag net een auto in brand staan. Ja. Uh, maak je je zorgen? Nou ja, ik denk dat iedereen zich wel zorgen maakt over waar zich dit naartoe gaat ontwikkelen. Um, en het is ook heel moeilijk om er wat van te vinden. Ik was gisteren in de auto en ik zat ook jullie uitzending te luisteren... waarin twee Egyptische Nederlanders hier, hier zaten. Ja. En je legde precies bloot wat er aan de hand is. Van, aan de ene kant kan je zeggen, het leger heeft iets goeds gedaan... omdat ze eigenlijk de vrijheid beschermen tegen de democratie. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat hoeft het niet altijd te zijn. Een moslimboederschap die zich eh, eigenlijk te buiten ging aan macht, machtsmisbruik. Het onderdrukken van, van minderheden. En dan grijpt het leger in als een enige macht zeg maar in zo'n zo land... wat nog enig vertrouwen heeft. Maar ja, je wil niet dat het leger de democratie of de vrijheid herstelt. Maar we, hebben hier, we zitten hier wel aan het kijken naar een zeer... Embryo embryonale uh, democratie... waarin ja. de verhoudingen nog volstrekt niet uitgekristalliseerd ja. zijn. En waar het dus hart tegen hart gaat. Dus dan, ja, dat gaat niet, het is niet zo dat als daar democratie wordt geïntroduceerd... dat het dan een soort van lui land is... waar tinky-winky over de groene heuvel rent en waar dat, alles in orde is. Dat, dat, hebben we we we niet, niet. dat zien we nu op televisie. Daar zijn we niet terug bij af, ja. eigenlijk. is dat nee, dat terug voor, dat, uh, bij de tijd van Sadat uh, Mubarak... Dat weten we, dat kunnen we nu helemaal niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen, dat kan jij niet zeggen. Het kan best, het, het kan best zo zijn dat uh, straks er toch verkiezingen komen. Dat het een dempend effect heeft. En dat daarmee um, um, ja, misschien toch weer iets meer rust terugkeert. Het kan ook zo zijn dat het helemaal ontploft. En dat de moslimbroederschap eigenlijk een soort van bewijs... In deze staatsgreep zien van dat democratie en de islam niet te combineren van. Ja, nou, als dat ja. zo is, dan kan dat wel eens uh, vreselijke gevolgen hebben. Dus je, je weet het niet. Maar dat is wat je nu voortdurend leest. Dat dat het, het grootste gevaar is. Dat. Uh, ik, was het een medewerker van Morsi, die schreef op Facebook: democratie is niet voor moslims. Dat dat nu de conclusie is en dat dan extremisten denken, nou, dan gaan we ons eigen plan trekken. Mm. Ben je daar bang voor, Jos? Uh... Ja, net als boers. Het probleem is, je hebt geen idee welke kant dat op gaat. In ieder geval duidelijk dat waar we vorig jaar allemaal nog uh, juichend uh, de Arabische lente uh, zagen plaatsvinden. Dat er van de lente eigenlijk weinig sprake is. Want in die andere landen is het ook natuurlijk allemaal niet goed gekomen. Is niet, als je nou ziet wat er in Syrië aan de hand is. Het blijft natuurlijk gewoon een regio die uitermate explosief is. En uh, ja, of, of democratie niet voor moslims is, ik vind het nogal een uitspraak. Uh, ik kan dat me was een aandacht van Morsi, he, die ja, dat zei, dus ja. die had de reden om dat te zeggen natuurlijk. Ja, nee, ik kan, ik kan me ook wel voorstellen dat ze dat zeggen, ja. Misschien moeten ze het, uh, moeten ze het leren. Het interessante ja. is natuurlijk wel dat heel veel mensen... die niet op Morsi hebben gestemd en nu ook de straat op gaan... dat dat nu ook heel veel moslims zijn. Ja. Het is dus om welke kant van de islam je kiest. Uh, is en wat ja. dat betreft is het, is het zeer divers. Maar wat wel... Um, kijk, in Syrië heb je hetzelfde soort dilemma. Daar heb je nu een dictator... Die wordt proberen uit de zadel te, te wippen. Maar sommige mensen zeggen: ja, maar wat daarvoor in de plaats gaat komen, zal misschien wel een ontzettende extremistische moslimbewind zijn, waar je ook niet op zit te wachten. Het, het zijn dus enorme dilemma's. En um, ja, het enige wat je erover kan zeggen, is, is dat je hoopt dat, het, dat dit soort dit soort zaken een dempend effect hebben. Maar ja. dat is geen garantie. Maar het, het, het is ook niet zo dat je binnen een jaar... een democratie in het Midden-Oosten nee. krijgt. Nee. En als je dit zo ziet, die beelden die wij nu zien... het is onduidelijk, maar wat wel duidelijk is... dat uh, aanhangers van Morsi op weg zijn naar het Tagreerplein. Um, het ziet er dreigend uit. En er vliegen dingen door de lucht. En er staat een auto in de fik. Um, ik ben al een beetje benauwd voor hoe dit gaat aflopen. Als en wie, dit, wie krijgt ja. dit rustig? Er staan tanks in de, straat, ja. Dus de ja, Maar goed, dat hoop, daar hoop je ook niet op. Nee. We blijven het volgen als er nieuws is uh, vanuit Egypte en Cairo voornamelijk. Dan hoor je dat hier meteen. Luc, Gaan we het ergens over hebben? Laten we het eens een keertje over doen. Gaan we het <lacht> hebben over de politiek of eigenlijk het gebrek eraan. Want de ladies en gents in Den Haag gaan op vakantie. En wij gaan semi live naar de persconferentie van Minpres Rutte. Kijk hoe iedereen eruit ziet. Goal. Het uh, woord is aan de minister-president. <lacht> ah, je wordt allemaal geitjes maken. Knipoogje hier, duimpje daar. Niet zo gek natuurlijk, want de minpres gaat op vakantie. Goedemiddag. De Kamer is gisteren met reces gegaan, zoals u weet. Uh, we hebben een aantal besluiten genomen vandaag. Uh, onder andere over de herziening van de strafrechtkreet okay. en over het uh, urencriterium in het persoonsgebonden budget. Uh, zelf ben ik de komende week ook nog bezig. Uh, aan weekend te bezoeken aan de Vrijheidsstaten, Staten, aan Texas, samen met mijn uh, Vlaamse collega Chris Peters. <coughs> uh, en ben ik denk erop af zaterdag. Caribische eilanden. Ah, oh, lekker hoor. Amerika, Caribische eilandjes, lekker hoor. De vragen. Nou. Niemand. Oh. Nou, in dat geval heb ik al een vraagje, Rutte. Ja. Uh, uh, Mark, jij zei dat je net op vakantie gaat, hè? Naar Texas en de Caribische eilanden. Jij maar niet op vakantie. Uh, uh, hoezo niet op vakantie? Nee, dat is een handelsmissie. Dat is hard werken. Oh ja. Nee, ja, nee tuurlijk. Hè. Maar dat weet ik. Hard werken op een... Uh... Handelsmissie, tuurlijk. Ik zeg niks, hoor. Ja, ja. bedrijven. bedrijf. Ja, tuurlijk. Druk, druk, druk. Geen tijd voor een drankje. <lacht> Jongens, gewoon niet zo irritant. Laat die man even lekker naar Amerika en de Zonnige Eilanden gaan. Er is een hoop te doen. Ja. Even dat dat misverstand ook meteen weg is. Precies, Mark Rutte gaat niet op vakantie. <lacht> Weet ik toch, hey, tot volgende week, hè? Ja, tot volgende week. Laatste keer volgende week. Ja, en daarna ga je niet op vakantie. Nee, niet naar een Zonnige Eiland. Nee, zoals dat premier gaat niet op vakantie. Geen vakantie. Nee, ik wist, het. ik wist het. Oh nee, we gaan hem missen. geen persconferenties meer. Ik ga hem wel missen, ja. Ja, ik ja. ook. Heel erg, ja. heel erg. Over drie weken dan weer. Nou nee, het duurt nog wel eventjes. Acht weken toch? Acht ja. weken, ja. Buiten. Goed, de Kamer met recess. reces. Uh, gisteren de barbecue. Ik begrijp dat je om vier uur thuis was, Jos. Dus het was gezellig. Vanochtend, ja. ja. Vanochtend, ja. Van ja. Ja. ja. Nee, niet, niet vanmiddag. Het uh, was heel druk. Er moest allemaal gestemd worden. En... Uh, en daarnaast altijd een feestje in Nielspoort. Ja, en dat was leuk. En dat was heel gezellig. Hoe gezellig? Heel erg gezellig, heel maar gezellig. meer kan ik niet zeggen, want nee, dan ja. overtreed ik de, de Nielspoortcode. Ik snap het, ik snap het. Daar houden we het op. Um, we hebben jullie uitgenodigd, heren, om eens uh, te kijken hoe het ging het afgelopen politieke jaar. Um, we hebben gevraagd of jullie alle twee een top drie willen samenstellen van um, de mensen die in jullie ogen het het best deden uit het kabinet. De bewindslieden dus van het afgelopen jaar. We beginnen met de nummer drie van jou, Boris, dat is deze man. Ik had liever meer vertrouwen gehad, maar dit is ook voldoende. Dat was een term voor aangeschoten beeld. Tweederde van de Kamer heeft vertrouwen in mij, dus dat betekent doorgaan. Ja, de staatssecretaris van Justitie, Fred Teven, op drie. Nou, niet op één, maar op drie, dus je vindt dat hij het goed doet... terwijl die heeft het toch niet zo makkelijk gehad. Nee, maar soms zie je dat als iemand het niet makkelijk heeft... en dat toch overwint en toch ook heel erg sterk in het zadel zit... dat hij het misschien juist daardoor wel heel goed heeft gedaan. Um, er valt heel veel kritiek te leveren op Fred Teven, ook op zijn beleid. Maar het is wel een van de gezichtsbepalende factoren van het kabinet. Heel stabiel. Het is iemand die um, ja, toch ook, denk ik, uh, op een aantal punten zijn minister... overschaduwt in, in ook aandacht voor, voor de dossiers die hij behandelt... En ik, euh, ja, eigenlijk ook de manier hoe hij met deze kwestie om is gegaan. Van Domaatov, hè? Van Domaatov. Um, en eigenlijk um, ja, de manier waarop hij, waarop hij dan omgaat... ook met zo'n zo motie van wantrouwen. Ja, het is een man uit één stuk, zo schreef een krant onlangs. En dat is geloof ik ook wel zo. Het is wel een van de krachtigste figuren, vind ik, in het kabinet. Ik zie Jos alleen maar heel moeilijk kijken. Ja, je ja, ja, ja, ja, ja, moet hem van uh, mening verschillen, uh, het... ja. Ik merk nu dat Boris uh, uit de politiek is, <laughs> want, uh... <laughs> Jongen, jongen, jongen. Nee, die zou op mijn lijstje in ieder geval never nooit voorkomen. Nee. Ik vind namelijk dat hij het gewoon niet goed doet. De eerste periode, Rutte 1, deed hij beter, was krachtdadig. Ik, kan niet, ik begrijp niet waar het vandaan had, dat hij gezichtsbepalend is in het kabinet. Die Domatovzaak was natuurlijk een drama. Heel negatief voor hem. Ja, ja maar hij had zich daar ook niet goed op voorbereid. Hij, er kwam eerst die persconferentie, waarin het hele onderzoek bleek. En toen vroeg ik hem ook, van, heeft u enig moment gedacht aan aftreden? Nou, hij keek me aan alsof hij water zag branden. Daar moest hij nog over gaan nadenken. Dat vind ik politiek niet slim. Nou, uh. dat ben ik niet helemaal met je eens. Want het punt is namelijk dat hij onverschrokken daarop reageerde. He, hij, hij, hij komt in ieder geval over alsof hij daar heel onverschrokken mee omgaat. En het kan ook een, een strategische truc zijn. Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Maar... Of dat dat mijn, de stijl is die mij aanspreekt. Maar feit is wel dat hij dat overleeft. En eigenlijk er zijn er natuurlijk heel veel bewindspersonen geweest... die een motie van wantrouwen in hun broek hebben gekregen. Ik bedoel, het wordt ook een beetje een sleetsmail kan je zeggen. Maar bij hem, die onverschrokkenheid, dat heeft iets krachtigs. Daar kan je respect voor hebben. Nou, ik ben benieuwd wie er nog meer op je lijst staat. Ja, ja. Nou, dat beetje, ja. Goed, we gaan naar de volgende. Jos, uh, die doen we even kort, want we hebben daarna nog veel te bespreken. Ja. Jij had zelf staatssecretaris van OCW, Sander Dekker, op drie staan. Ja, dat klopt. Die is uh, van, van wethouder in Den Haag uh, staatssecretaris geworden. Die overgang heeft hij heel soepel uh, gemaakt. Hij heeft uh, in die acht maanden best al het een en ander bereikt. Hij moest die bezuinigingen uh, uh, in de omroepwereld uh, realiseren. Naar jullie dat misschien ook vinden. Maar dat heeft hij wel netjes uh, door de kamer uh, weten te loodsen. Hm. En, en, en het hele gedoe rond die examenfraude. En uh, die en school waarvan ik de naam telkens... Die ben ik uh, iemand gaan doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Die dus. Uh, Daar heeft hij veel complimenten voor gekregen. Ja, dat, dat heeft hij part. echt heel goed gedaan. En dat heeft hij vooral goed gedaan door de rust te bewaren. Door niet meteen met iedereen mee te gaan gidden dat die school gesloten moest worden. En dat die examens door heel Nederland opnieuw gedaan moesten worden. Altijd rustig gewacht tot het onderzoek was afgerond. En, en iedereen uh, weet het te kalmeren. Ja. En daarmee is die zaak uh, um, netjes uh, opgelost, denk ik. Goed, dan gaan we naar de nummer 2 van Boris. Even kijken of Jos meteen uh, met grote ogen zit te kijken. <lacht> uh, <lacht> dat, <lacht> ik weet niet wie dat wordt. Vind ik Jeroen Dijsselbloem. Uh, sorry, het is de, het is de nummer 2 uh, van, uh, van Jos, moet ik zeggen. Oké, okay, mijn nummer 2 was Jeroen Dijsselbloem. Maar ja. Hier was jouw nummer 2. Uh, dat is deze. Omdat aangetoond is dat als je vroeg begint... het heel erg moeilijk is om er later vanaf te komen. En omdat roken schadelijk en dodelijk is... willen we dat vooral uh, bij jongeren ontmoedigen. Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid van de PVDA. Want, Jos... Hij knikt in stemmend, Boris. Hij knikt in stemmend. Uh, nou, vooral jammer. omdat hij... Uh, een enorm onderscheid zie je tussen hem en zijn voorgangster... Uh, uh, Veldhuizen van Zanten. Die kon absoluut niet uh, met de Kamer overweg. Uh, die, die woordvoerders van diverse fracties... die uh, hebben allemaal op volksgezondheidsgebied nogal een hele grote mond. En uh, daar, kwam zij, daar kon zij niet mee omgaan. En ik vind dat Van Rijn dat heel knap doet. Hij uh, laat, laat de oppositie ook... Uh, in hun waarde en uh, er zijn geen knallende ruzies meer in de kamer als het over volksgezondheid gaat. Hij en heeft in en in dat geval alleen rust... al is al een ja, hele hij heeft rust teruggebracht op dit terrein. Dat ja, vind ik knap. Jij zit te knikken, Boris. Ja, hij stond bij mij niet op nummer twee, maar het is wel iemand die uh, in goede zin opviel, omdat kijk, je ziet heel vaak dat als een specialist op een onderwerp bewindspersoon wordt, die niet puur uit de politiek komt... dat is Van Rijn, he, die ja. heeft jarenlang op dat ministerie gezeten... hoogambtenaar, en dan word je opeens bewindspersoon... dat dat vaak slecht afloopt. Iemand die geen ervaring heeft in de Kamer en dan opeens tegenover de Kamer staat. Inderdaad, uh, Marlies uh, van Veldhuizen van Zanten... Nou, zijn voorganger was daar een slecht voorbeeld van. Gaat helemaal mis. En hij is echt een mooi voorbeeld van een echte specialist... die op dat punt heel veel gezag heeft. En dat dan ons als bewindspersoon ook nog wel redelijk doet. Of heel goed doet. Dus dat, is, uh, ja. dat, is, dat, is, dat valt op. Ik vind hem voor de rest niet zo... Uh, zo beeldbepalend. Maar hij doet het niet slecht. Zeker niet. En vandaag nog in het nieuws omdat hij de, uh, de PGB de, de, ja. de, de korting daarop heeft geschrapt. Ja, maar ja, hij moest natuurlijk wel, want de Kamer had de motie uh, aangenomen uh, dat, het, dat ze het kabinetsbeleid niet wilde uitvoeren op dit terrein. Dus het kabinet moest wel met iets anders komen. Goed, dan de nummer één. Um, dat is Jos, dat is jouw nummer één. En bij Boris staat hij op nummer 2, namelijk onze minister van Financiën. I'm pleased to announce that the Eurogroup has um, reached a new political agreement... with the Cypriot authorities on the key elements necessary for an adjustment program. Juist, oftewel <lacht> Jeroen ijzerbloem. Terwijl, uh, als je het een beetje rondvraagt, dan heeft iedereen het Jeroen ijzerbloem. Oh, dat, dat was het gedoe met de template, de blauwdruk. Dat is ja. toch bijna heel oh. hard op zijn bek gegaan. Maar nou. jullie hebben hem, hebben hem hoog gestaan. Bijna, zeg ik. Hè? Ik vind hem echt uh, heel erg goed. Ik ken hem al jaren. Hij is natuurlijk jarenlang uh, hiervoor uh, Kamerlid geweest. Toen uh, was het een hele trouwe uh, partijganger van de Partij van de Arbeid. En maar viel nooit op. Was nooit echt in beeld. Uh, je wist eigenlijk niet zoveel van die man. Hij scoorde wat dat betreft dan ook niet. En toen werd hij ineens minister van Financiën. En, en daarna ook nog eens voorzitter van de, de Eurogroep. En hij doet het, naar mijn overtuiging, echt heel goed. Hij is, hij is er in ieder geval in geslaagd om het uh, in Europa zover te krijgen... dat als de banken omvallen, niet meer de staat betaalt. Waardoor al die landen, he, met name de zuidelijke lidstaten... Uh, in enorme problemen zijn gekomen. Nu is eindelijk uh, die zaak gedraaid... dat de banken zelf voor hun ellende moeten zorgen. En de aandeelhouders, en de beleggers, en, en de grote spaarders, noem maar op. Nou, dat was tot voor kort, tot een half jaar terug... was er absoluut geen sprake van. Dat vind ik een hele knappe prestatie van hem. Ja, ik ben de afgelopen maanden heel vaak door internationale bladen gebeld, inclusief de Financial Times, ah. omdat ik met Jong Dijsselbloem in de commissie Dijsselbloem heb gezeten, die onderwijsvernieuwing heeft onderzocht een paar jaar geleden. En dan word je gebeld van wat, wat is het voor een soort man en dan moet je inderdaad ook iets persoonlijks over zeggen. En dan, ja, het is een hele uh, together man, hè? het is een hele, uh, het een stuk, het is, het is, het is, hij is vrij degelijk, maar het is een leuke man. Wat is degelijk en... in het Engels? Uh, goed, dat weet ik ook niet meer, maar dat wordt ook meer verteld. compact. Ik weet het niet. En, uh, en, en ik denk dat het. Dat, uh, en hij is ook breed, want hij heeft op heel veel dingen in zijn woordvoerder geweest. En ik denk dat hem dat als, woord, of als minister van Financiën ook heel erg helpt. Doordat hij eigenlijk heel veel kamerervaring heeft, heel veel ervaring ook in andere onderwerpen. Zodat hij vrij goed weet hoe ook ministeries in elkaar zitten, hoe andere onderwerpen uh, kunnen worden aangepakt. Ja, en ik vind hem eigenlijk juist die Hollandse nuchterheid, die ook hij uitstraalt. Dat is, ja, is heel goed. Dat hele template-verhaal. Uh, nou ja, in de Financial Times, maar ook in andere internationale bladen. werd er eerst kritiek geuit op hem. En daarna werd hij eigenlijk geloofd. van... van fantastisch eigenlijk dat een man gewoon durft uit te spreken. Ja. dat er gewoon hard moet worden ingegrepen in mm -hmm. Europa. Dat hij eigenlijk een beetje onconventioneel is. Een beetje als een Calvinist. gewoon de, de, heel zakelijk. Uh, al die uh, Latijnse landen uh, af en toe eens op de kost, kast jaagt. waar het juist nodig is dat dat ook gebeurt. Ik, uh, ik vind het een heel goede uh, politicus en ik vind hem ook een uitstekende minister van Financiën. Hij is wel een beetje zagrijnig altijd, vind ik. Ja, maar dat nee, moet je ook een nee, beetje zagen als minister nee, van hij Financiën. Ja, ja, hij slaat maar vier uur per nacht, Hij doet wel een salsa dansen, dat wist ik dan doet wel. Hij, uh, ja, en nee, varkens. Dat vond ik ook een heel leuk weetje uit het uh, Vrij Nederlands van een paar ja. jaar geleden. Hij had net twee nieuwe varkens <laughs> gekocht. Nou. Wat laat hij die dan? Ja, ja, wij, uh, wij zijn Huis in Wageningen. Oh ja? ja? Dat zijn de dingen. die Ik wil er ja, ja, niet doen. op zitten en video's van maken. Maar nee, nee, God, op, God, dan hebben dat we weer een ben. internationaal ja. probleem. Ja, daar hebben we het niet over. <laughs> over, die video over. Maar ik ben wel benieuwd als jij zo, Boris zo lovend bent over Jeroen Dijsselboem. die jij dan in Hefelsnaam op één hebt gezet. Ja, dat ja. is nu een heel spannend hem. Dat is de minister van Volksgezondheid Schippers. Jij denkt dat zij wel eens de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou kunnen worden. Ja, mijn nummer één is uh, Edith Schippers. Ik ken haar. Ook als Kamerlid, maar ze is alweer een tijdje een minister. Um, ze doet dat eigenlijk heel goed. Ze maakt weinig fouten. Um, ze kwam goed met de Kamer overweg. Uh, ze durft ook wel stellingen te nemen. Ook steeds, ze is ook wel kritisch geweest op Rutte. Op een gegeven moment ging het over de 3 norm En zij zei erover van... Ja. Nou ja, ik ben niet de politiek ingegaan voor de 3 norm, Wat een opvallende opvatting was van een VVD-bewindspersoon. Dus ze durft ook haar eigen positie een beetje te, te pakken. En ik vind haar... Um, Heel goed. En ik kan me eigenlijk niet an niemand anders voorstellen dan zij. Dat die een werkelijke concurrentie zou kunnen, op kunnen vormen voor Mark Rutte. Yes. Voor het nou, nou ja, ik denk het wel. Een tijdje terug, vlak voor het VVD-congres... heb ik een uitgebreid interview gehad met Ben Kortals, de partijvoorzitter van de VVD. En uh, toen noemde hij inderdaad Edith Schippers als een kroonprinses. Maar ja. daarnaast ook Halbe Zijlstra, de huidige fractievoorzitter, als kroonprins. Werd overigens in de fractie, waren ze daar niet blij mee dat hij dat <laughs> gedaan had. Maar er zijn er twee nu, kennelijk. Ja. Ja, nee, de eerste ja, ja. vrouwelijke premier. Ik zou het wel mooi vinden hoor. Ja, ja maar perfect. dat dacht Annemarie Joortsma destijds ook te worden... Ja, dat is waar, maar, de, maar dat is, um, daar, we zullen het ook zien. En je moet ook iemand niet te veel in die positie brengen, want dan wordt ze het nooit. Dus nee. uh, we hebben het er nu niet meer over. En over twee jaar, als ze het is, zegt iedereen tegen mij. Zie Boris, wat heb jij dat goed gezien, <laughs> jongen? Wat ja. jammer dat je de politiek uitgekomen ja, ja, ja, ja, ja. hebt. Ja, door de Financial Times. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Dit is Radio 1. E. Het nieuws van half tien, hier is nou net wel. Op een brug over de Nijl in Cairo zijn aanhangers en tegenstanders... van de afgezette Egyptische president Morsi met elkaar geraakt. Ze gooien met onder meer stenen en molotov-cocktails naar elkaar... en er zijn tientallen gewonden. De onrust begon toen aanhangers van de moslimbroederschap optrokken... richting het plein en daar zijn duizenden tegenstanders van Morsi. Bij een busongeluk op Cuba zijn 16 passagiers gewond geraakt... onder wie vier Nederlanders. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde donderdagavond tussen Trinidad en Varadero. Op de weg tussen de twee toeristische steden... raakte de bus van de weg en sloeg om. En de papieren bekeuring verdwijnt volgend jaar definitief, zo heeft de ministerraad besloten. Vorig jaar kondigde minister opstelte al aan dat agenten na dit jaar de gegevens gaan invoeren in een handcomputer. De informatie gaat dan direct naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Opstelte wil dat agenten meer tijd kunnen besteden aan het bestrijden van criminaliteit. Nou, dat was het nieuws. naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week. En deze week is dat met politiek commentator Boris van der Ham, die uh, as we speak ziek aan het worden is. Hou je ja. nog even een beetje vol, Boris? Ja, ik zit helemaal onder de paracetamol. Oh, en ik heb, heb wel weer lekkere hapjes vandaag. Dat is wel weer goed. Lekkere tukjes en zo. Heel goed. <lacht> ja, Dan kom, kom ik wel weer de avond mee hoor. <lacht> ja. Je zet ons wel weer neer met tukjes of meestal hebben we bitterballen. We hebben ook ja, maar eens... zijn die eigenlijk? Ja, ja die, uh, Erik, Erik is er niet. He? Die zijn alleen als Erik er is. Nou, oh, jammer. Ja, um, wie nog meer? Ja, Schrijfster en Wielen kennen Nienke de Jong... en um, Jos Heijmans van RTL, Nieuwsparlementair verslaggever. Twitter mee, uiteraard kan met hashtag BNN Today. Even naar Marcella Mesker. Het is spannend. Ja, het is heel spannend, want Murray die stond 4-1 achter, werd gebroken. En het zag er heel somber voor hem uit. Maar ineens staat de echte kampioen op, Andy Murray dus. En hij leidt nu 5-4, hij heeft dus teruggebroken. Het werd 4-4 en zojuist die negende game ging hij door de service van Janowicz heen. Die nog eventjes heel boos werd en met zijn racket op het net tibberne. Nou, dat leverde hem boegeroep op van al die Britse fans die zo'n beetje door het lint gaan. Want ze voelen nu dat Murray op het punt staat om die derde de set binnen te halen en dan op een 2-1 in sets voorsprong komt. Of het gaat gebeuren weten we straks. Het is 5-4 in de derde set voor Murray. Ja, yeah, we go further into English en je moet ask yourself why eigenlijk. <laughs> nou, because David Walsh is hier de guest, uh, journalist in Heart of Kidneys. En afgelopen week was hij in de show of Marchmates. We have an English speaking guest, David Walsh. Very heartily welcome to this table. Yes, ook namens mij. I hate you. Very welcome. Uh, this is the story. David Walsh was pissed off March because in the show he kreeg kritiek on his hunt on doping sinners, in het bijzonder Armstrong. Now today he's gonna take his revenge. I heard lots of the stuff that was said about me on Saturday on your show. Yes. And I was concerned about that. I'm not looking for fame, but I am looking for fairness. Het <laughs> kwam allemaal bij Wagen Wagendorp. He was very sceptisch on David Walsh. Die Walsh. Heeft, uh, heeft, dat, heeft heeft zich op, op Lens Armstrong gegooid. hij heeft, heeft een aantal getuigen gevonden en heeft daar het eerste boek over geschreven in 2004. Uh, daar is hij ongelooflijk mee voor schud gegaan dat vergeten mensen wel eens. We translated it for you so you know what. Gebeurd. What's gebeurd? That book was the best thing I've done in my journalistic life. Are you proud of that? Totally. Yeah. Why wouldn't I be proud of yeah, it? Yeah. Why wouldn't he be? He has Armstrong on the musket. Yeah. We questioned his honesty. But there was no real proof. Well, did you did you have a real proof? Yes, I did. No, you didn't. Of course I did. No, you didn't. I, yes, I did. No, you didn't. Of course I did. You didn't. Yes, I did. Guys. No, you didn't. Of course I did. Guys. No, you didn't. I, I, guys, guys, guys, dit gaat echt veel te lang duren. Anyway, just, it was a heck of a gesprek. At the end was everybody er eens dat David Walsh in ieder geval became famous through his book. I think as a journalist, you're just uncomfortable if people are clapping you on the back. It's like as a journalist, you know. Um, Another thing that, that Bert said that I heard, you know, it's like David Walsh got sued. Well, in the journalism the that paper I paper got sued. Yeah, but I was sued the too. The paper got sued. I, I was sued as well. So journalism the that paper I, got um, I the paper got sued. I was sued too. Okay, okay, okay. I think this is one of those things why it only outcomes. But the man put the point behind it. Uh, <laughs> Very hardly welcome. <laughs> goed, onze enige echte wielervrouw aan tafel. Uh... Boris van der Ham. <laughs> <laughs> ik heb mijn Mart Smeedschruim ja, niet niet aangedaan. Nee, maar ja, goed, nee. nee ik ben da het niet. Daar word je ook ziek. <laughs> ja, precies, ja, ja, dat jou, is het. <laughs> Die dikke wollen. Goed, nou, Nick. Ja. <laughs> Jij zat daar vorig jaar nog aan tafel. Precies. Jij kan hem niet afvallende man. Nee, mag niet. Dat wil ik ook niet. Dat wil je ook niet. Nee, want ik vind... Ook, ik, ook niet naar deze uitzending. Ik hou nog steeds van Mart, maar dit heeft hij gewoon onhandig aangepakt, zal ik het zo zeggen. Luc zou zeggen, dit is de, de lease to say. Onhandig? Je noemt dit onhandig? On, ja, ik noem dit onhandig. Uh, want op zich haalt Mart een punt in dat David Walsh geen echt bewijs had. Hij had een paar mensen gesproken, nou ja, hij, had, hij had zijn bronnen... maar hij had geen echt bewijs. Wat Mark Smeets had moeten doen, was. Uh, hij had tegen David Walsh moeten zeggen... fantastisch werk wat je toen hebt geleverd. Wat stom dat wij niet zo uh, sceptisch waren... dat wij blind achter Lance Armstrong zijn gaan lopen. Uh, daarvoor heel veel credits voor jou... Uh, dan nu even over het bewijs. Dat was misschien niet zoveel, daarom dat wij niet. Gaan achter meer aardigheid van paaien. Ja, want je loopt iemand, zo iemand uit in je, in je show. En uh, Nou ja, David Dolz is al een, opge, of een beetje een aangebrand mannetje natuurlijk. En een beetje een showmannetje. Uh, die, Mark niet. <laughs> nee, Smeet is echt de bescheidenheid ja, okay. zelf, hè? Nee, maar daardoor werd je dus nu zeggen? echt een, een wedstrijdje... Ja, dat mag ver... ik zeggen. Ja, precies. Ja, nee, maar hij, leek, hij was onvoorbereid. Het werd een wedstrijdje verplassen van wie heeft de beste journalistieke carrière. En ze zijn allebei een andere kant op gegaan. En ze durfden gewoon allebei niet toe te geven dat misschien de waarheid ergens in het midden lag. Dat David Wals... Maar De... denk, je, denk je niet dat Mart dit gruwelijk onderschat heeft? Het leek wel alsof hij daar ging, gewoon ging zitten... en dacht, joh, dat komt wel goed, het gesprek. Ja, ik denk sowieso dat hij dit soort gesprekken niet in het Engels moet voeren. Dat, het dan sowieso, dat hij dan sowieso nat gaat. Want als ik zo'n gesprek bijvoorbeeld in het Frans zou moeten voeren... dan heb ik ook binnen drie seconden ruzie met je. Dat werkte sowieso al niet. En ik denk ook inderdaad dat hij het heeft onderschat... hoe kwaad David Wals eigenlijk was met zijn tirade van ja, eindelijk krijg ik gelijk en nu, ja, dance from a puppets, want ik had dus wel gelijk en jullie lekker niet. En uh, ik denk dat hij dat wel heeft onderschatten. Maar ja. was die insteek van Mark Smeets niet gewoon eigenlijk een beetje kinderzinnen? Je gaf zelf aan, hij had op een andere manier moeten ja. beginnen. En, en ja, dan verlies je dat toch als Smeets zijn. Ik bedoel, je hebt zelf, uh, weet ik niet hoe vaak, uh, aan Armstrong gevraagd... Ja. van uh, gebruik je nou of gebruik je niet? Ja, en... Je hebt hem altijd geloofd. Ja, je kon niet anders, want je had geen bewijs. En uh, ja, die man die vond zich natuurlijk ook ontzettend belazerd uh, door Armstrong. Ja, en als we dan ook weten dat Mart Smeet natuurlijk hier in Nederland de kop van Jut is geworden... voor, uh, voor de alle journalisten die ja. ooit iets met wielrennen te maken hebben gehad. Want Mart Smeet heeft het uiteindelijk allemaal gedaan en heeft, niet, heeft zitten slapen al die jaren. Uh, vond ik ook zwak bijvoorbeeld dat uh, Mart Smeet zelf een fragment van Lens Armstrong ging aandragen. Dat hij Lens Armstrong vroeg van uh, heb je doping gebruikt? Nee. Ja. Ja, als een soort van bewijs van, kijk, ik heb, ik heb al onderzoek gedaan. En dan maakte hij ook korte metten mee, Walt. Ja, precies. En dat, dat, is, wel de laatste, ja, en dat is dus echt slecht voorbereid zijn. In de maar er naam. werd gezegd in allerlei commentaren... hij is als journalist echt keihard door het ijs gezakt. Vind jij dat ook, Jos? Nou, dat vind ik iets te zwaar. Maar nogmaals, ik vind gewoon dat hij het, het verkeerd heeft aangepakt... omdat hij nu overkwam, als, en, en dat is al langer het geval... Uh, dat hij het niet kan hebben dat hij er nooit in is geslaagd om uh, Armstrong uh, te ontmaskeren. En dat, dat zag je dus van de week ook weer uh, heel sterk. Het was echt zoiets van, uh, het is jou wel gelukt, mij niet. En uh, dat gun ik je niet. Nou ja, Mark had ook kunnen zeggen bijvoorbeeld... Want, ja, ja, bedoel, David Walsh zegt, ik heb uh, Lance ontmaskerd. Dat is natuurlijk ook niet waar. Dat heeft de USADA gedaan. Die zijn met de bewijs gekomen, niet David Walsh. Die had twee getuigen, maar het is nog niet genoeg om hem te laten vallen... want dat is nog niet direct bewijs. Nou, het was wel een sterk verhaal natuurlijk. Want ja, er waren zeker. wel getuigen... Uh, maar vanuit de kleedkamer ja. van de ploeg van Armstrong. Precies, want dat is nog niet genoeg om hem te laten vallen. Nee. Dat is uiteindelijk door iemand anders gebeurd. En David Walsh pakt dan nu wel alle credits voor. Ja, is hij er volgend jaar gewoon weer, Mart? Ja, als zijn gezondheid het toelaat, denk ik wel. Ja, ik ben je zit nu om mij te kijken. Ja. Ik, ik hou helemaal niet van uh, van wielren. Het enige wat ik aan de tour de France leuk vind is die tune. Die vind ik fantastisch. <lacht> maar ik ik het hele Armstrong. Ik heb ik ik vind het. Uh, ik vind het nergens over gaan, eerlijk gezegd. Ik vind, ik, als ja, je gaan. Drukt... Mm -hmm. nou, ja, nee, ik vind het vreselijk mm -hmm. natuurlijk dat zo de sport zo, uh, uh, überhaupt de sport zo in zo'n negatief mm -hmm. daglicht wordt gezet. Maar ik mm -hmm. heb niet zoveel met wielrennen, mm -hmm. dus ik zit er altijd een beetje naar te luisteren denk van, nou oh ja, het is alsof, alsof het over een voetbalclub gaat die ik niet ken. Goed, ja, dan moet ik ook dezelfde... niet verder met jou over praten. Nee, je moet je <lacht> niet doen. <nee. lacht> ja. maar als de NWS op dezelfde manier uh, met Mart Speets omgaat als met uh, Ferry Mingele, neem ik aan dat Mart er volgend jaar niet meer is. Nee, maar ja, Mart zou er dit jaar er eigenlijk al niet meer zijn, hè? Ja. Nee, ja. Dus volgend jaar zit hij er gewoon mee. Ik denk het wel. Goed. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Lukt plaatje. Nou, ik word de laatste tijd ontzettend veel uh, gebeld. Ook door buitenlandse bladen. Zoals, nou <laughs> ja, eetkrant en zo. Nee, Oké, okay, point taken jongens. Ja, ja, ja, goddag. Dat is toch een eigen man eigenlijk. Ja. En, um, <laughs> uh, die vragen aan mij van, hé, hey, hoe zit het eigenlijk met die country uh, van jou? <laughs> nou, dat, uh, dan leg ik ze dan allemaal uit. Dus dat we dat dan maar ik ben eens een keer op vakantie geweest in Amerika dit jaar. Dat <laughs> ja, heb ik al een paar keer verteld. Maar toen heb ik dus in de auto ontzettend veel countrymuziek uh, gedwongen... Omdat Radio stuk was. En daardoor ken ik nu al die mensen, al die nieuwe country-zongens. Dus niet die oude, oude Zoe om het te zeggen, maar gewoon die nieuwe, die nieuwe jongens. En uh, eentje daarvan is op dit moment echt de grootste ster in uh, de Amerikaanse country scene, en dat is Blake Shelton iemand ooit van gehoord? Blake Shelton? Blake? Dynasty? Nee, nee. Hij is jurylid, onder andere bij The Voice ook. Daar is hij nog populairder mee geworden. Hij heeft echt een oog ook voor talent, want hij heeft hem al twee keer gewonnen. En hij is zelf een enorm populair artiest. Echt een gigantische sterrenzet. Hij wint alle prijzen. En elk album wat hij verkoopt, dat wordt platina, vind ik, voor wat het daar in Amerika wordt. Echt gigantisch verkopen. En hij heeft een nieuwe single uit Boys Round Here. Die hoorde ik daar dus al in Amerika. Ja, kan hem al draaien. Komt hij toch niet uit. Boys Round Here. Round Here is echt, echt de Amerikaanse typische country is dit. Het is niks meer te maken met pop country. het is echt gewoon die-hard country muziek. Blake Shelton en Boys Round Here. Well, the boys round here don't listen to the Beatles run. Old Bo see through a jukebox needle at the honky tonk. where the boots All night What? Right. Yeah, want what they call work A-diggin' in the dirt Gotta get it in the ground For the rain come down To get paid To get the girl In your four-wheel drive your can't survive. Yeah, the boys round here Drinkin' that ice-cold beer Talkin' about girls talking about trucks running them red dirt roads Out kicking up dust The boys Backwards legit, don't take no shit. Shoot back, a backin', shoot 'em back and shoot a back a spit. Oh heck. Well, the boys round here, they're keeping it country. Ain't a damn one know how to do the dougie Nah, no, I'm not in Kentucky, but these girls round here. Still love me. Yeah, the girls 'round here—they all deserve a whistle. Shaking that sugar sweet as Dixie crystal. They like that y'all Southern drawl, and just can't help it 'cause they just keep falling for the boys 'round. I can shoot the back of spit. Tekst. Dan hoor je ook dat het gaat over jongens die uh, bier opengooien en... Uh, bier opengooien? Ja, bier uh, gooien ze een flesje bier naar binnen en dan gaat het over de schoenen die ze dragen en zo. Het gaat echt typisch over die, die country-jongens. Dat oh, vind ik leuk. Hey, waar heb je dit, uh... oh, sorry, mijn microfoon staat niet open, maar waar heb je dit nummer eigenlijk uh, gehoord? Ja, ik was dus een tijdje geleden <lacht> in Amerika. Uh, oh ja. Ah, ja, ja, ja. ja, nee. oh, save by the bell. Marcelle Mesker, ze doen het dak dicht. Ja, het is een uh, rare situatie. We zagen Januic al de hele wedstrijd uh, vragen bij de umpire zeuren. Van wanneer gaat het dak dicht? Wanneer gaat het dak dicht? Want er gaan de lichten aan. En dat is natuurlijk voor hem gunstig. Hij is de hardste serveerder van Wimbledon. En nu Murray 2-1 voorstaat in sets. En het momentum heeft. 4-1 stond hij achter. 6-4 wint hij die set. Moeten nu de spelers van de baan. Nou, dat duurt, gaat allemaal 30, 35 minuten duren. 10 minuten voordat het dak dicht is. En dan moet er nog iets van 20 minuten gewacht worden. Voordat uh, de hele uh, appels sfeer ook gewend is. Ja. Want het is natuurlijk gras waar je op speelt. Totdat het allemaal weer heel rustig is en de vochtigheidsgraad gecontroleerd. Dan komen de spelers terug. Dus die Janowitsch heeft nu alle tijd van de wereld om zich te herpakken. Ja, het is niet helemaal fair hoor, richting uh, Murray. Onbegrijpelijk met uh, ja, de, de, de Britse referee Andrew Jarrett. Maar ja, hij probeert het zo eerlijk hmm. mogelijk te doen. En aan het eind van een set dus het dak dicht te la laten gaan in plaats van in het midden van de set bijvoorbeeld. Ik begrijp maar alleen ja, nog steeds niet zo goed waarom dat in het voordeel van Janowitz is. Omdat hij zo ongelooflijk hard serveert. Hij, is, uh, hij slaat uh, 225 kilometer per en... uur. Je gaat dus nu eigenlijk een indoor wedstrijd krijgen. En indoor gaat het altijd harder. Dus als je hard serveert, ja, dat, dat, je, je ziet die bal bijna niet meer dan. Je, je gaat met kunstlicht spelen. Dus voor Murray veel moeilijker retourneren. Plus het feit dat Murray nu helemaal het momentum heeft iets ja, zit in zakkenas, staat 4-1 voor, verliest al 6-4. En vervolgens krijgt u nu lekker een half uurtje om even bij te komen... en met zijn coach te praten. Ja. Dus, ja, dus twee keer nadeel voor Murray, zou ik zeggen. Wij ruiken omkoping hier. Ja. Toch, Luc? Ja, zeker. Wek ja. me op hier. Ja. Ja, uh, het aantal kinderen met mazelen is opnieuw sterk gestegen. Tenminste 230 ziektegevallen zijn bekend bij het RIVM. Het werkelijke aantal zieken is waarschijnlijk veel hoger... want niet alle patiënten gaan naar de huisarts. De ziekte brak uit in gemeenten waar veel streng gereformeerden wonen. Het RIVM heeft onlangs baby's en kinderen tussen zes... Nee, nee, nee dat, dat, dat klopt niet. De baby's tussen zes en veertien maanden. Oh nee, pardon. Baby's tussen zes en veertien maanden... uit die gemeente opgeroepen voor een vaccinatie. Zeker zeven kinderen zijn de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen vanwege mazelen. Juist veel over gezegd deze week al. Um, met steeds de vraag die terugkwam... moeten ouders verplicht hun kinderen inhinten? Jos? Ja. Ja, volmondig ja. Ik vind, ik vind het echt schandalig wat er uh, nu gebeurt... Uh, je hebt als ouders heb je gewoon een zorgplicht voor je kinderen. Dat staat gewoon ook in de wet dat je die hebt. En uh, die kinderen kunnen zelf niet beslissen of ze wel of niet worden uh, ingeënt. Dus ik vind het echt een schande. Dan maar verplichten. Boos? Ja, ik neig er ook wel naar, hoor. Het is heel lastig, want ouders zijn, ja, die moeten hun kinderen opvoeden... in de richting waarop ze dat, uh, waarop ze dat graag willen. Uh, dus ja, het leven, als we dat overigens vinden... dan moeten we ook nog wel eens verder kijken dan alleen maar de mazelen, hè? Uh, Joodse en uh, islamitische ouders die uh, besnijden hun uh, mm -hmm. kinderen. Uh, wat, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Uh, zo zijn er heel veel discussies over... hoe ga je om met de lichamelijke integriteit van kinderen? En hoeveel recht hebben ouders eigenlijk om daar zo op in te grijpen... als bijvoorbeeld niet inenten of bijvoorbeeld dat soort zaken? Ongelooflijk ingewikkeld. Dus, en daarom denk ik dat ook heel, heel veel politieke partijen... ook een beetje hun handen ervan aftrekken. Omdat als je dat eenmaal opent... Nou, waar is dan het waar einde? Dan het einde? Ja. Ja, ja, en dan krijg je een soort van staatsopvoeding, dat willen we ook niet. Dus waar, waar zit dat dan? Dus het maakt het allemaal heel ingewikkeld. En, en dan debatteren we er maar niet over? Nee, ik vind juist dat je er juist wel over moet debatteren. Ja. Dus, maar je ziet wel dat, dat politieke partijen bij dat soort discussies... heel snel weg, bijna allemaal bij wegduiken. En dat moet niet gebeuren. Ja, ja, ik vind het gewoon ook heel lastig. Ik vind het heel moeilijk om mensen heel veel dingen op te dringen. Maar dit is gewoon wel de volksgezondheid waar we het over hebben. Ik vond nog wel dat je vandaag hoorde dat heel veel uh, ouders nu stiekem hun uh, kinderen laten inenten. Dat dan de huisarts thuis komt, zodat ze de sociale druk van het dorp ja. niet hebben. Nou, dat vind ik natuurlijk hypocrisie ten top. Alsof God, zeg maar niet, uh, zoals Arjen Lubach zei, door de dragende muren heen kan kijken. Ja, waarom, waarom dan niet gewoon naar de dokter gaan? Uh? Want dan gaat het dus eigenlijk niet om een geloof, maar om de druk van, van de gemeenschap. Ja, precies. Terwijl het ja. ging toch allemaal om God. Daar was het jullie toch om begonnen. Niet om de gemeenschap, Hou toch eens op zeg. Ja, leuk. Ja, ik. Ja. ja, ik ben het met jullie allemaal in. <tie> Goed, uh, ja, er is natuurlijk veel tegenin te brengen. Maar uh, de discussie is wel een beetje gevoerd deze week vind ik. Dus ik stel voor de next. Gaan we naar Frankrijk, want Hollande was dan wel zo enorm verontwaardigd over de Amerikanen. Dat die allemaal af, alles afluisteren en zo. Nu blijkt dat ze het zelf ook doen. Ja, Franse inlichtingendiensten die uh, houden bij wie met wie communiceert. Dus via telefoongesprekken, e-mails, sms, chatberichten. Alles wordt opgeslagen. Dus. Waarschijnlijk ook dat wij nu met elkaar praten, Bert. Ja, ik heet dus geen Bert en ik denk ook niet dat het afluisteren is wanneer je het op de radio zegt. Maar goed, ga door. Van binnenlandse inlichtingendiensten <lacht> tot aan de dienst die witwaspraktijken en fraude moet voorkomen... zouden deze informatie dus kunnen raadplegen wat men hier al noemt de Franse bique-brasseur. Jezus. Ja, er, er denken toch veel mensen. Ja, ja, ja, ja. Zo opnieuw is dit nou toch ook weer niet. In Nederland worden we toch ook ongetwijfeld afgeluisterd, Boris. Ik denk dat als dat naar buiten zou komen, dat me dat niet heel erg zou verbazen in ieder geval. Ja, het is een, ook weer hier een dilemma. Van, aan de ene kant vinden we dat privacy beschermd moet worden. Aan de andere kant vinden we dat onze overheden niet zomaar landen moeten binnenvallen. En met drones moeten gaan experimenteren. En dan wordt er wordt eigenlijk altijd gezegd, ja het moet, je moet toch investeren in intelligence. Hè, dus in spionage op sommige punten. Dat doen overheden dan vervolgens... En uh, ja, dan krijg je dit soort berichten over dat Frankrijk, Amerika... misschien straks ook Nederland, uh, toch naar buiten moet treden... dat daar toch uh, dat, soort dingen, uh, dat soort informatie wordt ingewonnen. Ja, ik vind, uh, je moet drie vragen bij dit soort zaken stellen. Eén, werkt het? Pakken we er inderdaad boeven en terroristen mee op? Ten tweede, zorgen we ervoor dat er niet andere dingen mee gebeuren... met die informatie uh, dan, uh, dan we eigenlijk afspreken? En ten derde, hoe zorg je ervoor dat dat, dat soort technologie... en dat soort informatie niet bij andere staten terechtkomt... Uh, die er al helemaal uh, slechte dingen mee gaan doen. Ja, maar ja, die vragen zijn een beetje lastig te beantwoorden. Natuurlijk. Nou, Je moet in ieder geval ervoor zorgen dat er een democratische controle op is. Op die vragen. En dat is denk ik het grootste probleem. Dat er dus heel weinig... Ja, dat er heel weinig gedeeld wordt. Althans, zo ziet het eruit. Met bijvoorbeeld uh, regeringen, maar ook niet met parlementen. Ook niet in het geheim. Van wat er precies voor afspraken rond dit soort informatie ja, is het, uh, zijn. Is dat niet, niet zo ontzettend tegenstrijdig in de praktijk? Want we praten over geheime informatie... Ja. Waarop jij democratische controle ja, hebt. Dan dat heb dat ik het niet over een openbaar is. debat waar RTL een camera opzet. Dat nee. kan natuurlijk niet. Maar nou. je hebt wel bijvoorbeeld bepaalde, um, bepaalde regels die je met elkaar kan afspreken. Waar ik het er net over had. Die je natuurlijk wel kan afspreken. En je kan natuurlijk in kleinere kring, uh, met Dat heb je ook in Nederland met de commissie Stiekem en zo. Dat daar wel dingen worden besproken. Om in ieder geval een soort van toets. Uh, te hebben op dit soort informatie. We moeten overheid eigenlijk niet gewoon beter uh, ons beschermen als burger. Want dat, okay, nee, misschien beslissen ze dan wel om hun eigen burgers af te luisteren... want dat zal dan wel nut hebben. Maar het is best wel gek dat je wordt afgeluisterd door Amerikanen... en door Fransen, nou, misschien door Duitsers en weet ik veel. Ja, nou, dan moet je, dan, die afspraken in ieder geval die onderling worden gemaakt tussen staten... moeten wel kraakhelder zijn. En dat is, dat is gewoon nu onhelder. En dat maakt het dat iedereen een beetje in de paniek schiet. Een soort afluisterchaos is het. Maak jij ja? de druk om, denken? Uh, nee, want ik uh, heb eigenlijk niks te verbergen... Geen dooi oh. geen, do geen dooi ja, Op mijn WhatsApp. Maar. Nee hoor. Dus. Uh... Nee ja. Weet je. Ja, iedereen raakt nu zo in paniek, wat Boris ook zegt. En dat, uh, dat is niet de bedoeling. Uh, maar ja, ik heb er nog geen last van gehad, in ieder geval. En, maar ja, de eerste del zal over een tijdje alweer komen. En dan maken we ons er allemaal wel druk om. Speaking over relletjes. Econom en feministe Helene Mees is gisteravond vrijgeluid uit de gevangenis in New York. Vandaag moest ze voor een Amerikaanse rechter verschijnen. En die besloot dat de zaak in augustus verder gaat. Het gaat allemaal om een vermeende stalkingzaak. Helen Mees zou een top econoom hebben gestalkt door mailtjes te sturen... en eh, daarbij foto's te plaatsen van masturberende vogels. <lacht> ja, dat is een apart verhaal, hoor. Uh, ik, dit is, dit, ach, wat vind jij ervan, Linken? Het is een triest ja, verhaal, natuurlijk. Het is een triest verhaal. En uh, zoals we dan thuis zeggen, ze heeft waarschijnlijk niet alle 24 meer in het kratje. als je dit soort dingen doet. Uh, maar het is wel stalking en dat is strafbaar. En ik vind vooral het uh, gesprek, bijvoorbeeld op de sociale media, wat er over gevoerd wordt. Het gaat niet eens zozeer over wat zij heeft gedaan, maar vooral over mogen we het hier wel over hebben. En dat vind ik heel wonderlijk. Want ik, uh, omdat het Helene Mees is... en dat is een vrouw die wij al hoog hadden zitten, et cetera, et cetera... en die doet zoiets, dan is het ineens van... ja, uh, laat die vrouw toch en uh, het gaat al slecht met haar... en uh, dit is gewoon gênant. Was het bijvoorbeeld Barbie uit Oogerso gebeurd... Was die nu vastgezet voor stalking? Hoe hadden we er dan over gepraat? Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En ik heb het gevoel dat daardoor het gesprek wel heel erg aangeslingerd wordt... of een andere kant op gaat dan het anders zou zijn. Ja, en dat nou. moet natuurlijk wel allemaal bewezen worden. Maar als het zo is, het is best wel heftig als je wordt gestalkt... en je krijgt duizend mailtjes in een bepaalde periode. Hm. Dat, als je dat voor je kiezen krijgt, dat, dat, is, niet, dat is niet grappig. El, ja, elke dag een dode vogel in je mailbox. Ja, ja en nog ja. iets erbij. Ja, je weet ja. niet wat ze heeft gezegd. Je weet ook niet wat hij heeft gedaan... Nee, dat neen. is nu ook een beetje onduidelijk. Mm -hmm. ja, nou, ik vind je punt wel goed hoor, over Barbie en anderen. Het is ook wel een beetje selectieve verontwaardiging. Aan de andere kant vind ik bij dit soort zaken... als je zo verliefd bent op iemand... en als je zo iemand gaat stalken... dan heb je ze inderdaad niet, wat een prachtige uitdrukking... alle 24 in een kratje, die gaan we even inlijsten. Mm -hmm. uh, en dan moet je ook iemand, zoals je, als iemand ziek is... Uh, moet je een beetje terughoudend zijn. Ook als het Barbie betreft trouwens. Ja. Hè, dus dat houdt in, dat is eigenlijk een omgekeerd... misschien die, die jij bedoelt, van... Je moet eigenlijk altijd in dit soort gevallen een beetje terughoudend zijn. Van iemand is helemaal uh, nou, door het lid gegaan. Het is natuurlijk vooral op, op sociale media dat het helemaal losgaat. Ja, nou, en, en dat mag niet, trouwens. Maar, doen, ja. uh, mm. maar dat mensen zeggen: van, laten we een beetje terughoudend zijn. En zeggen, ja, dat moet je eigenlijk in al dit, dit soort gevallen doen. Zeker als het gaat ja. over mensen. Iemand die uh, blijkbaar van het padje af is. Ja. Ik uh, ja, de, op die sociale media, wat, wat mij zo verwonderen. Uh, iedereen praat er natuurlijk over, dat is logisch. Dat, gebe, dat gebeurt nu helemaal. Uh, maar er ontstond ook iets, en volgens mij een beetje onder leiding van uh, Femke Halsma... dat er niet over gepraat mocht worden. Ja, Want ja, ineens was, was uh, ja. Helene Mees was, uh, slachtoffer. Ja. En volgens mij nou, is ze daar waarschijnlijk aan het duidelijkleiden. Uh, ja, en uh, als iedereen er maar iets over uh, zei, dan uh, begon er een soort vrouwenbeweging op. Uh, geen van Linden ook? Ja. ja. Terwijl als het een man was geweest... Nou, dat was niet heel losje Ja, Precies, en dan denk ik, goh, als je toch feministe bent... dan wil je toch ook op dit vlak gewoon net als een man behandeld worden. En dan, ja, dan krijg je precies nee, dezelfde behandeling. Uh, jaren geleden was uh, Ria Beckers, die was van de PPR... een voorloper van GroenLinks... die werd gevraagd uh, van, goh, wat vrouwen in de politiek hoe belangrijk is. Ja, nee, vrouwen zijn heel erg belangrijk in de politiek. Die zijn, uh, uh, als zij aan de macht zouden komen, dan zou er meer wereldvrede zijn. En toen werd er gezegd, oh, maar wat vindt u dan van Margaret Thatcher in Engeland? Ja, dat is geen vrouw. En dat was een soort van reactie die dus, ik bedoel, vrouwen en mannen, ze zijn tot allerlei prachtige en ook soms hele nare dingen in staat. En wat dat betreft is dat de andere kant van de emancipatie en dat moeten we dus ook aan beide kanten erkennen. Punt zoms. Geef me het laatste kort dingetje. Ja, dat was nog een klein relletje rondom Henk Lubbering, die zei dit. En vanmorgen loop ik bij de start en wie rijdt me bijna over mijn voeten heen? Die renner die vandaag voorop regen, de donkere negertje. Oh, please, please, maak het niet erger. Ja, nou, een negertje. Uh, hij was wel heel donker, dus ik noem dat maar een neger. Oh, please, please, maak het niet erger. En dat is al verbazingwekkend dat hij op een fiets kunnen rijden. Hij maakt het al erger. <lacht> was, het, was het gewoon om te lachen? Ah, het is zo. Het is Henk Lumberding, mensen. Ja, die zegt dus dit soort dingen. En we kunnen er heel erg in de hoogste boom gaan zitten nu met z'n allen van... oh god, discriminatie. Het is Henk Lubberding. Als het hem vragen... Hij gaat waarschijnlijk morgen met een slagroomtaart naar het negertje in kwestie... om zijn excuses aan te bieden. Dus laat het nou er verder op. Als maar, mee maar mee geen negerzoenen zijn. Nee, inderdaad. Oh. Je hoorde ook heel erg... Nu heb ik het afgeknipt, maar het is al redelijk vaak uitgezonden. Maar je hoort daarna ook dat hij het gaat uitleggen. En dan kom je... Ja, tuurlijk, tuurlijk bedoelt hij dat op, op geen enkele manier kwaad. Hij drukt het zich alleen een beetje nogal onhandig uit. Maar wat jij al eerder zei, Luc, van ja, er zijn wel meer mensen die zo ah, nog praten. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er, dat er best wel een grote groep is van, uh, van mensen die, die gewoon nog dat in hun vocabulaire hebben. En die kleurling ja. zegt. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat heb ik nog niet. Ja, dat, dat, ja, ik zou dat nooit, ik zou dat, dat zou niet eens in mij opkomen. Omdat maar het is een ja, andere zit niet, generatie. Ja, misschien en, wel, ja, en, ja. Denk ik. Ja. Of niet, Jos? Kijk, kijk naar die ik zat al te wachten. Nee, ik zat al de... door de jaren twintig. Eh, <laughs> Toen ik op de lage school zat, woonde er een Indische jongen. En dat was het enige in de wijk daar. En die roepen, riepen we, pinda, pinda, poep, Chinees. Dat yeah. vond iedereen normaal. Hij zelf ook. Dat was ook geen discriminatie. Het was alleen merkwaardig dat dat daarvoor kwam. En het is goed, goed met hem afgelopen. Ik denk het wel. Goed. We zijn er doorheen, mensen. Ik ja. uh, schrijf nog even wat wij zien op Al Jazeera. Wat aanstaat hier. Het leger lijkt in actie te komen in Cairo. Gepanserde voertuigen die uh, de brug oprijden. Als er meer nieuws is, hoor je dat hier natuurlijk op Radio 1. Kan ik er nog even bij melden. Jos Heijmans, dank Boris van der Ham, Ninker de Jong, Luc. Yes. Goed weekend. Ja. Goedenavond. Yoet. Dag. een <kwijden> mooie Nou... Ja.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 En de zwart-blauwe Rapunzel. Ja, die heeft niet zoveel tekst. Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.